Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Justitie bevestigt een bericht in de Telegraaf... dat er een TBS'er meeloopt in de Nijmeegse Vierdaagse. Man heeft geen begeleiding. De organisatie van de Vierdaagse was niet op de hoogte gesteld door justitie. Volgens de Telegraaf heeft de TBS al een moord gepleegd, een vrouw verkracht. Hij zou al een paar keer proefverlof hebben gehad en zit in de laatste fase van zijn behandeling. Rond tien uur zijn de eerste vierdaagse wandeliers over de finish gekomen. Veel deelnemers liepen stevig door om binnen te zijn voordat het te warm wordt. Lopers konden al vannacht om drie uur aan de eerste wandeldag beginnen. De organisatie had de start vanwege de verwachte warmte vervroegd. Op Schiphol is een man met een doorgeladen pistool opgepakt. Maurice José vond de pistool in zijn jas toen hij probeerde door de beveiliging te komen. De man had een ticket voor Curaçao. Na de vondsten in de gate van waar hij zou vertrekken is die gate tijdelijk afgezet voor onderzoek. De arrestant is een Nederlander van 35 en er wordt nog verhoord. President Karzai van Afghanistan wil dat zijn land eind 2014 de leiding heeft over alle militaire operaties. Hij zei dat bij het begin van een topconferentie over Afghanistan in Kabul. In Afghanistan zijn zo'n 120.000 NAVO-militairen actief. Eind vorig jaar zouden er zo'n 170.000 Afghaanse militairen en 134.000 politiemensen klaar moeten staan om hun taken geleidelijk over te nemen. Bram Tankink is afgestapt in de Tour de France. Gisteren kwam de Rabo-renner op bijna een half uur van winnaar Veuclair over de streep. Hij voelde zich niet goed. Vanochtend was Tankink te ziek om van start te gaan in de loodzware bergetappe van vandaag. De nieuwe gele truidrager, Alberto Contador, denkt dat hij gisteren misschien een vergissing heeft begaan... door niet te wachten op concurrent Andy Slek, Die kreeg op een eind van de laatste klim materiaalpech. Contador zegt in een filmpje dat hij op internet heeft gezet dat hij enkel zo snel mogelijk wilde rijden. Ik besef dat het mogelijk was, sorry daarvoor. Al dus Contador. Het weer, veel sluierbewolking en ook uh, ontstaan er elke uh, stapelwolken. De 27 graden aan zee tot 32 in het oosten van het land. Morgen veel bewolking en later op de dag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dit was het...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 I'm so full of love. Sounds so really make you rub and scrub. Sounds to bang with bang bang bang bang bang bang bang bang believe bang believe bang I bang bang the bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang it bang bang bang bang It a go done. Give me the Bandside, size Bandside, Bandside, Bandside, Bandside, Bandside, Bandside, Punt 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Vlamme Zomerhits.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 Io però chiedo, Rosa. regalami un sorriso, io ti qualcuna. Su questa amicizia nuova pace sì. Sí. Perché son come sono, infatti chiedo. Mmm mmm mmm. Uh.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 How many lawless sleepless nights How many lies, how many fights So why would you want to put yourself through all of that again Love is pain, I hear you say Love is a cruel and bitter way of paying you back For all the faith you ever had in your brain Or could it be that what you need the most Could leave you feeling just like a ghost You never want to feel so sad and lost again One day you could be looking through an old book Weather. You see a picture of a smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, and who should you chance to meet? But that same old smile. Up, messed around And taken for a fool's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 Zeg jij ja En wil ik gaan slapen Doe jij er eens graag erop. Zeg ik stop ga je toch Nog even door En ik krijg geen gehoor. Some say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 Confess you are